7 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bijna de helft van de apothekersassistenten... heeft wekelijks of zelfs dagelijks te maken met agressieve patiënten. Dat is vijf keer zoveel als twee jaar geleden. Blijkt uit een peiling onder 700 assistenten... in opdracht van apothekersorganisatie KNMP. Klanten zijn vooral boos als ze horen dat ze zo'n 6 euro kwijt zijn... aan de verplichte uitleg over nieuwe medicijnen. De Griekse premier Tsipras gelooft niet in het akkoord dat maandag in Brussel is gesloten. Ondanks dat heeft hij wel zijn handtekening onder de overeenkomst gezet. Hij zei dat in een interview met de Griekse TV. Zijn regering heeft de wetswijzigingen die nodig zijn om een nieuwe lening te kunnen krijgen ingediend bij het parlement. Waarschijnlijk wordt er vanavond tegen middernacht over gestemd. Brussel eist onder meer dat Griekenland de btw verhoogt en het pensioenstelsel en het banksysteem hervormt. Een meisje van vijf dat in Nieuw-Dordrecht bij Emmen werd vermist is weer terecht. Ze werd vlak na middernacht buiten de camping gevonden waar ze met haar ouders verblijft. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Het Engelstalige meisje verdween gisteravond van de camping. De politie zette daarop een grote zoekactie op touw. Het is de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons gelukt om heel huids langs Pluto te vliegen. Om drie uur vannacht kreeg de vluchtleiding het bericht van de zonde dat de zogenoemde flyby succesvol was verlopen. De ruimtesonde scheerde gistermiddag dichtst langs Pluto en maakte toen al de scherpste foto die tot nu toe van de dwergplaneet is genomen. Het weer is bewolkt en er kan een enkele bui vallen. Af en toe schijnt even de zon. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. Morgen en vrijdag meer zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 Rotterdam-Europoort... tussen Rotterdam-Charlo's en Spijkenisse. 6 kilometer, dus de nasleep van een pechgeval. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zag eens zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken mix van Duitse, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei, Je suis Nederlander. Oh. Je parle un petit peu. français en ik zei. I don't know no answer, and now I know my heart is a ghost town, my heart is a ghost town. Oh, well, baby, we'll be old, and with all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh, baby, we'll be old, playing with all the stories that we could have told.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 to be flawless. you want me to, like you want me to.